1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Nijmegen verbiedt per direct landbouwvoertuigen bij demonstraties. Eerder waren er al verboden afgekondigd in Friesland, Groningen, Drenthe en Zwolle en omgeving. In de afgelopen dagen hebben boeren op trekkers drie keer onaangekondigd geprotesteerd in Nijmegen. Burgemeester Bruls benadrukt dat de boeren zonder trekkers gewoon mogen blijven demonstreren. De Franse Kustwacht heeft afgelopen nacht 21 migranten uit het kanaal gehaald. Ze zaten in drie bootjes die in moeilijkheden waren gekomen. Die migranten die probeerden de oversteek te maken naar Engeland. 13 migranten werden van een kapotte opblaasboot gered. Vier migranten die waren onderweg met een opblaasbare kajak. Een Franse buschauffeur die gisteren werd mishandeld door vier passagiers is aan zijn verwondingen overleden. Onderweg naar Biarritz vroeg de chauffeur of de vier een mondkapje wilden opzetten. En de mannen zouden dat hebben geweigerd en de chauffeur hebben mishandeld. Die liep zwaar hoofdletsel op. En de vier mannen zijn inmiddels aangehouden. De vrouw van de chauffeur heeft gevraagd om zware straffen. En de zaak leidt tot veel commotie in Frankrijk. En een uur geleden trok de komeet Neowise weer over Nederland. Op plekken waar het helder was, was de komeet met het blote oog goed te zien. Stond laag aan de noordelijke horizon. Afgelopen nacht was het hemellichaam met heldere staart ook al goed te zien. De komende tijd wordt dat steeds minder, omdat Neowise dan verder van de zon staat. Het weer nog vannacht opklaringen en lokaal kans op mis. Het wordt vrij fris met temperaturen tussen de 5 en de 8 graden. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 20. En ook maandag blijft het droog en dan wordt het ook iets warmer. Dinsdag is er weer meer kans op regen. De dagen daarna gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dit was het NOS-journaal.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 Mix on BBC Radio 1, right now, back in our Hello DJ booth. The Mouse Head, it's Dead Mouse.